Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt morgen druk op de weg door het boerenprotest. Tienduizenden boeren komen morgen bij elkaar in stroe in Gelderland... om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En dus wordt er een zware ochtend en avondspits verwacht... in het midden en oosten van het land... Boer Gersjan heeft zijn land beschikbaar gesteld voor zijn collega's. Hij houdt zijn hart vast. Je, het, het zijn er geen 25, hè? want als ik hoort, gisteren hoorde ik dat er 80 vrachtwagens uit Zeeland komen. En 500 trekkers. Oh, en uit uh, Gulpen komen ze ook. Ja? Dus ja, het zijn echt wel veel mensen die hier helemaal komen. Het Eres-MBO in Barneveld laat ze alle lessen en examens morgen vervallen. Omdat ze bang zijn dat studenten door verkeersopstoppingen niet naar school kunnen komen. Ook wordt er bij Den Haag drukte verwacht, want ook daar komen boeren naartoe. De verplichte bedenktijd bij abortus verdwijnt. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer voorgestemd. Door die wet hoef je, wanneer je ongewenst zwanger raakt, niet nog vijf dagen te wachten voordat je een abortus mag laten uitvoeren. Vrouwen mogen straks zelf bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben om die beslissing te nemen. Met de trein naar school of je werk gaat in Engeland vandaag amper. Er is een grote staking daar. Machinisten, conducteurs en onderhoudsmedewerkers willen dat hun loon meestijgt met de inflatie. En ook deze jongen kon niet met de trein. Nu is het all Alle trains naar Bracknell zijn cancelled. Dus ik ga gewoon terug. naar huis. Ik had een meeting daar. Dus nu probeer ik een zoom call instead. Metroreizigers in Londen probeerden het massaal met een deelfiets, maar in de hele stad is nergens meer zo'n huurfiets te krijgen, zegt de BBC. En het is vandaag Nationale Topless Dag. Belangrijk, zegt de organisatie, omdat vrouwen zich vrij zouden moeten voelen om zonder topje te zonnen. En niet bang te zijn voor oordelen van anderen. Onze verslaggever vroeg jongeren in Scheveningen of ze het wel eens doen, topless zonnen. Ik doe het zelf niet, maar lekker doen. Als jij zonder topje over het strand wil lopen of whatever, dan moet je dat zeker doen. We zien er toch allemaal hetzelfde uit en we bedekken het dan voor de ander. Dus als er een strand is waar dat uh, gewoon kan en waar iedereen dat doet, dan zou ik dat ook wel uh, doen. boeps. <laughs> het weer, vooral in het zuiden veel wolken. Verder aardig wat zon. Morgen overal zon en ook wat warmer. 24 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dozijn files. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum heb je 10 minuten extra nodig. De A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunten Nieuwemeer, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade, 10 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie.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 attraction from the is jouw keuze ZFM. Well, oh, my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 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de afgelopen week waren er 70 nieuwe coronabesmettingen... meer dan een week eerder. Deze week zijn er ruim 26.000 vastgestelde coronabesmettingen. Vorige week ruim 15.000. De Amerikaanse minister van Justitie overlegt in Oekraïne... over vervolging van Russen voor oorlogsmisdaden. Washington heeft Kiev hulp daarbij aangeboden. Volgens Amerikaanse media voert de minister... gesprekken met de Oekraïnse openbaar aanklager... En oud-KPN-topman Wim Dik is overleden. Hij leidde de verzelfstandiging van de PTT tot KPN. En Dik was staatssecretaris van Economische Zaken onder Van Acht. Wim Dik was 83 jaar. Het weer vanavond droog, morgen veel zon en 24 tot 28 graden. ZFM met een hoofdletter Z van zon... Zee Zandvoort En and Zits I feel good when you show me around yeah, I feel good while you're I feel good with you Let me just come through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 Zesde corazon, todos los días, yo adios le pido. ZFM op 106.9 is zon, zandvoort en zombezomerhits.